een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op KPN.com/snelpakkers. Anders heb je mis.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 5 Nieuws, 3 uur. Goedemiddag, ik ben Irene Schut. De even gaat onderzoeken wat er gisteravond precies is gebeurd in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Benfica. Aanvaller Vinicius zegt dat een Benfica-speler racistische uitspraken deed tegenover hem. Het was ook de reden voor de scheidsrechter om de wedstrijd 10 minuten stil te leggen. Telecombedrijven Vodafone en Ziggo gaan uit elkaar. Negen jaar geleden gingen ze samen, maar er komt dus een einde aan. Vodafone stapt eruit en het is de bedoeling dat Ziggo volgend jaar alleen naar de beurs gaat. Vodafone verkoopt de aandelen en krijgt daar 1 miljard euro voor. Wat de gevolgen zijn voor de klanten is niet duidelijk. Didoan Taghi zegt dat hij nooit heeft samengewerkt met Rico de Chilene. Hij kent hem alleen uit de media. Taghi werd gehoord als getuige in een beroepszaak van de Chileen, Die werd eerder veroordeeld tot 11 jaar omdat hij achter meerdere liquidaties zou zitten en geld heeft wit gewassen. En de Olympische medaillewinnaars die worden in het zonnetje gezet. Volgende week dinsdag is er een huldiging met speeches van onder andere de nieuwe premier Rob Jette. Daarna zijn ze op bezoek bij het Koningspaar en Prinses Amalia op het Paleis Noordeinde. Op de winterspelen hebben we tot nu toe 13 medailles gewonnen, waarvan zes keer goud. Krijg je nog het weer zonnig op veel plaatsen in een graad of drie. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen met vanuit het zuiden buien die overgaan in sneeuw. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel Iris, dan de drie grootste files daar. 1 Hengelo osnabruk tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens 5 minuten. Dat komt door de hoofdrijbaan. die is afgesloten. A16 dan Terwegseplein richting Ridderkerk bij de Van Brienenoordbrug. Noordbrug 13 minuten en de A16 nog een keer maar dan Ridderkerk Terwegseplein voor de Van Brienenoordbrug Noordbrug vanuit de Ridderkerk Noord 8 minuten extra reistijd. En dan de belangrijkste controles Da de 1 Deventer naar Hengelo bij 125.6, A12 Gouda Utrecht bij Nieuwerbrug aan de Rijn bij 37.4, A12 voor Arnhem Ede bij 109.5. A16, sorry, uh, ja, A16. Gens België, Breda bij 71.8. A28, Amersfoort, Zwolle, 20.9. A58, Tilburg, Breda bij Ulvenhout, 57.4. En de A73, naar Venlo, opgepast bij 12.9. Wil je nou alle controles op een rijtje? Check even je app van Flitsmeister. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Mmm, de Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu, als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spa sap of smoothie en melk Breker voor maar 3,50. Tot snel, bij jouw Spar in de Buurt.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 Midden in de week, midden in je flow met 538. Met zometeen Corona en Joord Olivia Diem. Radio 538. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from this falling or taking flight. We both fight the urge to turn around. five, en natuurlijk begin je die met de vijfde ochtendshow. Althans, dat hoop ik. Ik zou het doen. Lachend richting je werk. Uh, Florentine, onze vaste nieuwsbeep, is heel eventjes vrij. Daarom Annemarie Bruning. Uh, en die voelt zich ontzettend thuis met het nieuwslezen bij de heren s ochtends. Aan het begin van de winter was er heel weinig sneeuw. Daarna werd het droog, koud en helder. En dat schijnt echt helemaal kut te zijn. Die onderslaag laag die vormt namelijk het fundament voor de rest van de winter. Helemaal kut te zijn. <lacht> Dit heb ik daar nog nooit op Norlie bij horen. <lacht> <hitos> nou, Norelli Beijer is ook niet per se een van mijn... Uh, ja. De, de, de. <touk> <touk> maar ik heb nog nooit een nieuwsleider eens horen helemaal kut te zijn. <kif> hey, het zou wel, wel grappig zijn. Ik vond zijn. De ja. Louis ja. ja. je. het dank ging, weet je. Ik wil niet weten rin. waar het over gaat, ja, ja. Dat Rob Tripp daar het journaal staat te presenteren... <touk> dat hij een schakeling maakt naar Iran. Nou, het is wel kut, hè? <touk> <touk> <hiven> Morgenochtend zijn ze weer een vrijdag live in de ochtendshow. De mannen van Direct. En dit is het nieuwe van Maal so sad to see you go I know that people change and I know for us to grow ja Eerder een karaktertest. Morgen uh, min 5 gevoelstemperatuur, misschien zelfs sneeuw. En komend weekend kan het 12 graden worden. Dus uh, ja, donderdag kun je gaan skiën. En komend weekend water skiën. Nou, maar even een de zomerrit, dat het zo lekker weer wordt. 5e Yacht Mahambi, dit is Bumpy Ride. Bumpy Ride, bij 538. Luister even. Ik kijk door lagen heen. Ik kijk door lagen heen. Welk beroep is dit? Welke mystery-medewerker zoeken wij? We starten een nieuwe ronde, want uh, daarnet is het beroep geraden bij, uh, bij Lindo. Dus een nieuwe jackpot, met daarin dus 100 euro. Wil je zo meteen even in de uitzending komen... en drie uh, vragen stellen aan deze mystery-medewerker... Raad je het beroep dat hij heeft, dan scoor je 100 euro. Raad je het niet, komt er telkens 50 euro bij in de jackpot. En dan gaan we morgen weer verder spelen bij Dennis Ruijer. Dus wil je meedoen, uh, pak even je telefoon. Stuur even een appje met uh, het woord beroepenjacht en dan je naam. Dan maak je kans in een paar minuten op 100 euro. Dus beroepenjacht, je naam, speel je zometeen mee. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin.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 18 plus beeldberust. Ja. Echt serieus. Jee, 27, 28. Oh, wat een geld. 8000 tot verdienen Ben jij de volgende postcode loter-winnaar? Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxste rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur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 Knor Wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel en Fristy, 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt.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 Onze Bank. 5, 3, 8. Maak je Het zometeen de nieuwe van and Temptation. Ook hoor je Jennifer Lopez. En dit is Summer. Ralle voor ronde 1, pakt hij 100 euro of jij dan misschien 150 euro morgen als hij een fout antwoord gaat geven. Ralf is ICTer bij Defensie. Ralf, wanneer had je voor het laatst een onhandige systeem update? Uh, <laughs> nog niet. Oké. <Okay. laughs> Ons systeem is dan al gedaan hè? Oké, okay. maar dan nog, nog nooit gehad. Ze komen eraan. Wacht even. Eerste update. <laughs> Nee. Ja, nee, dan hebben wij dat alleen. Maar je, jij bent dus ICT bij Defensie. Uh, ben je dan nu aan het werk of ben je lekker vrij, Ralf? Uh, ik ben net klaar met werken. Oké. Okay. En uh, je gaat een poging doen voor uh, de 100 euro. Stel dat je hem pakt. Wat, uh, wat ga je ermee doen? Ja, niet zoveel. <laughs> lekker aan de kant zetten. Uh... Sparen, wereldreis, alles. Kijk maar even. Precies. Vraag 1. Ralf, wat is je eerste vraag? Kom maar door. Werk je af en toe achter de computer? Werk je af en toe achter de computer, mystery medewerker? We gaan het eventjes vragen hier. Zeker weten. Huh? Vraag 2. Oké, okay, volgende raf. Draag je plastic handschoenen tijdens je werk? Ja, dat, dat komt wel eens dus voor jou. Vraag 3. Oké, okay, en de laatste? Werk je op een luchthaven? Werk je op een luchthaven? Zie see what you're doing there. Uh, nee. Nee! Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, Ralf, dan denk ik dat jij even gaat schakelen. Eh uh, ja. Ja? <laughs> wat, ik zat denk aan het aan? Ja, dat dacht ik al. Ja, maar dan moet je nu uh, toch even switchen. Eh, uh, ja, uh, ik dacht nog aan een ander. Dat was in het ziekenhuis. Dat, uh, radioloog is dat volgens mij. Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, gaan we die invullen. Hoi, ik ben Ramon en mijn beroep is radioloog. Nee! Oké, okay, Ralf, kom hier nu naartoe. Wij gaan naar het casino vanavond. Nee, dat <laughs> Dit is een hele mooie gok. Ja, nou, dat vind ik ook. ga ik het toch nog een keer vragen. Wat ga je doen met de 100 euro? Uh, ja, ik ga volgende week op vakantie. Dus dat is op zich... Uh, ja, ik kom best wel lekker. Uit. Nou, hé, hey. Eerste rondje op ons en uh, een mooie reis.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 achter met je mee, of anders, lekkere vakantie gewenst. Dit is Within Temptation, met Smashing to Pieces. Sometimes I fear my conscience. feels like I'm deep on oh the you, you, don't understand, feels like hell is my head.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 van Filia, Taylor Swift, bij 53,8. Hey, zo Zometeen gezellig, de middagshow tussen 4 en 7... met Bas Menting en Iron En natuurlijk volop kans op reizen richting het zonnetje. Hey, weg met die vitamine D uit het potje, gewoon voor het echt niet. Zo Zometeen daar kans op en Iris is er met het laatste nieuws. Ja, met de beste winter Olympiër ooit... die gewoon nog even een medaille pakt. Deze week in de bonus... ah, roboter appelflappen, twee stuks, 99 cent...